Amen. Laten we overgaan naar het woord van God. Hoeveel willen we een woord van God vandaag? Hoeveel, zijn jullie er klaar voor? Zijn je harten al gesteld om het woord van God te horen vandaag? We gaan naar Psalmen. Welke Psalmen denken jullie? Psalmen 23. Is het zij geworden? de serie? Nee, nog niet, hè? Misschien na vandaag, maar nee, ik denk het nog niet. We gaan op Psalmen 23. En we gaan lezen van vers 1 tot en met 6. Maar we gaan focussen op twee versen. Maar we gaan lezen van vers 1 tot en met 6. Psalmen 23. Van vers 1 tot en met 6. Als je het hebt, kun je met me alstublieft opstaan. Voor degene die dit fysiek kunnen ter eerbied van het woord van God. Het zegt: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige wij. We gaan opnieuw doen. We gaan samen lezen. Yes, vers terug alsjeblieft. Laten we samen doen. One, two, three. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij Voor de ogen van mijn tegenstanders. U zal mijn en ogen Mijn beker vloed over. Ja, hoe blijf je, voor blijf jij, zullen mij volgen. Alle dagen van mijn leven. Ik zal in het prijs van de Heer blijven. De Halleluja. Vandaag. Dank u wel vader voor uw woord. Dank u wel vader. Spreek tot de harten vandaag. In de naam van Jezus. Ik wil dat je degene naast je goed aankijkt. En zegt tegen die persoon. Ga maar rustig zitten. Dat is de titel voor vandaag. Ga maar rustig zitten. Ga maar rustig zitten. Ik was vijf jaar oud toen mijn moeder een super lekkere kip had gemaakt. Dat, zo beginnen de beste verhalen altijd. Mijn moeder had een super lekkere kip gemaakt en... Ze had het gefrituurd in olie, want dat zijn de beste soort kippen, de fried chicken. Voor ons met een wat Latino bloed, wij houden van fried chicken. <laughs> en uh, ze had het olie in olie gemaakt en ze had kip gemaakt, het was super lekker. En ik was vier of vijf en ik zag haar het maken en ik zag hoe zij het ook opschepte vanuit de, de pan. Ik keek naar boven en ik zag de pan, ik zag van, oh is dit, van de pan naar, de, naar een bakje dat ze had... En we hadden allemaal gegeten en het was natuurlijk lekker. Want uh, mijn moeder kookt geweldig. En ze is hier toevallig vandaag geweldig. En dus dat was gebeurd, we hadden gegeten. En ik natuurlijk, jullie kunnen aan mij zien, ik wilde meer. Want één keer eten is niet genoeg altijd. Twee keer eten is het beste. Drie keer eten is soms te veel, maar twee keer is altijd het beste. Maar ik dacht van, ik wil nog meer kip. Maar ik was nog niet zo slim toen de tijd. Ik dacht van de kip komt uit de pan. En ik dacht van ik ga in de pan grijpen en ik ga kijken van of ik meer kip kan pakken uit de pan. Dus wat deed ik, de pan was, ik was zo, de pan was iets hoger. Ik grijp de pan en er valt hete olie op mij. En mijn hele buik en, mijn, en mijn, deze hele gebied van mij was verbrand en ik ging heilen en schreeuwen en heilen en schreeuwen en heilen en schreeuwen. En huilen en schreeuwen. En mijn moeder deed een, uh, hoe zeg je dat? een boerderij aan uh, uh, medicijn. Ze zette suiker erop. Ik weet niet waarom, maar zij weet misschien helft dat. Misschien heeft ze dat meegekregen vanuit, vanuit haar uh, land. Maar het was heel lang pijnlijk. Uh, ik was een paar dagen niet naar school gegaan. Daarna was ik een dag op school. En ik kwam tegen een kleine jongen aan en hij viel gewoon een vel van mij af. En al die dingen... Rustig, mensen, niet kotsen. Hier. En uh, en ik natuurlijk werd ik bang van oven, van stof, van alles wat te maken heeft met vuur en olie. En tot de dag van vandaag ben ik een beetje bang voor olie. Ik kook, ik hou van koken. Ik kook een heleboel, ik hou heel veel van koken. Maar wanneer het gaat om frituren, dan ben ik super bang. Oké, okay, ben ik extreem bang? Ik ben er best wel wat overheen aan gekomen. Ik heb het een en ander kunnen um, overheen kunnen komen, maar tot vandaag op de dag op een zekere mate ben ik nog een beetje bang voor olie en soms vraag ik dan aan mijn vrouw van: ik maak alles klaar en dan zeg ik: wil jij in de olie zetten? Wil jij het in de olie zetten, bees? <laughs> en dat zij de chicken wings, de patat, de frietjes, wat dan ook, zet, zij dan in de olie. En want dat gelijk, dat, dat dingen, dat, dat schrikt mij nog wel een beetje. En ik weet, dat gaat niet, er gaat niet niks gebeuren, ik ben oud genoeg niet en al die dingen. Maar ergens in mijn achterhoofd heb ik een klein beetje angst van, hé, hey, wat als er hey, iets gebeurt of als ik iets spetter hoor, denk ik van afstand nemen van, wat, van, het kan mij iets doen en, en, en wat dan ook. En dat is een angst dat ik tot nu toe nog steeds heb. Kleine angst, het is niet een grote angst, maar het is een kleine angst. Maar het is iets dat ik tot nu toe nog steeds heb. En ik denk dat wij allemaal wel angsten hebben. Ik denk dat wij allemaal, hoe stoer je ook bent, hoe, hoe leuk je er vandaag er ook uitziet, en hoe jong of hoe oud je ook bent, ik denk dat we allemaal ergens hebben we angsten. Angsten van dingen dat kunnen plaatsvinden in ons leven. Angsten van dingen die al zijn gebeurd en we zijn bang om ze herhalen. Angsten van dingen die zullen kunnen gebeuren en we willen niet dat het plaatsvindt in ons leven. Angsten van dingen dat we hebben meegekregen van kind af aan. Angsten van dingen dat we hebben gehoord of mama heeft het, bij mama is het, het gebeurd, bij papa is het, het gebeurd, misschien gaat het ook bij mij gebeuren. En angsten en angsten van school, werk, familie. We hebben allemaal wel angst in ons leven. En het probleem van angst is dat je niet altijd goed kunt functioneren. Het probleem van angst is dat je soms, wanneer je angst hebt in je leven, en als je angst ervaart in je leven, dan is de kans groot dat je niet meer zo goed meer gaat functioneren in bepaalde dingen in je leven. Je zult soms domme beslissingen nemen, omdat je angstig bent. Of je zult beslissingen niet nemen omdat je bang bent. En je raakt, vele van ons raken verlamd in het leven. Niet fysiek, niet fysiek, maar emotioneel, geestelijk. Omdat wij angsten hebben in ons leven. Omdat we bang zijn in ons leven. Dat er dingen kunnen plaatsvinden in ons leven. En meestal bij angst... Komt de vraag, wat als? Dat is een van de meest afschuwelijke vragen dat we hebben wanneer het gaat om angst. Is wat als? Wat als? Wat als het niet goed komt? Wat als deze ziekte niet mijn laatste ziekte wordt en het tot het einde komt? Wat als ik het niet overleef? Wat als ik niet een goede man ben? Ben of woord. Wat als ik niet een goede vader ben of woord. Wat als ik niet een goede christen ben of woord. Wat als. Wat als. Wat als. En de wat-alsen. De wat-alsen. Ja, we gaan het vandaag gebruiken. De wat-alsen van ons leven verlammen ons vaak om stappen te nemen in ons leven. Omdat wij vastzitten in de wat-als. Wat-als het gebeurt. Dat is de angst. De meeste angsten dat we hebben komen met de vraag. Wat als? Ik weet niet of jullie dat ooit hebben meegemaakt... maar meestal komt de angst met de vraag wat als? Voordat ik ging trouwen... ik ben geteld met een, de mooiste vrouw ter wereld. Nee. Voor mij natuurlijk, voor de andere mannen is het jullie. Maar voor mij is het de mooiste vrouw ter wereld. En ik was super bang. En nu ga ik het jullie vertellen, jullie mogen het weten. Ik was super bang om te gaan trouwen. Niet extreem, maar ik was best wel angstig van... Wat als? Je kent deze wereld. Ze zeggen 50% van uh, huwelijken lopen in scheiding. Ik hoor, ik ken, want wij lopen, wij leven in de kerk. En in de kerk, mijn vader is voorganger. Ik ben een zoon van een voorganger. En we helpen mensen, we, we cancelen mensen. En dan heb je steeds te maken met mensen die problemen hebben in de relatie. Je hebt steeds te maken met scheidingen, je hebt steeds te maken met ruzie binnen huwelijk. Dus mijn input is altijd van, hé... Hey, Weet je, ik heb mijn ouders die zijn goed getrouwd. Ik ken een paar mensen die zijn goed getrouwd. Maar ik ken een heleboel mensen die zijn super slecht getrouwd. Wat als? Ik ben getrouwd toen ik 23 was. En de vraag bleef in mijn hoofd. Wat als? En ik dacht van nee, en ik, ik wilde het negeren. Ik dacht van nee, het komt goed, na, na. maar toen kwam het weer terug. Wat als? Wat als Ridi erachter komt wie ik echt ben? Wat als? Wat als ik niet zo'n goede man ben? Wat als, ik niet zo goede... wat als we steeds ruzie gaan hebben thuis? En dat wordt niet meer leuk thuis. En ik wil niet meer naar wat als? En, en, en ik raakte een beetje gestrest. Ik raakte een beetje vol van in mijn denken. En ik kreeg ook angsten in mij. Want ik dacht. Wat als? En op een dag was ik aan het bidden. En, en ik voelde God tot mij spreken. En, en een van de... Dingen die mij heeft geholpen, dat was de gedachte. Ik weet niet hoe, maar het was alsof God met mij sprak. En hij zei van, maak je niet druk over wat komt, maar wees de beste nu, dat je nu kunt zijn. Maak je niet druk over wat er komt, wees de beste persoon dat je nu kunt zijn. Wees de beste echtgenote dat je nu, echtgenoot dat je nu kunt zijn. Want de angst is, wat als ik dan dit en dat meemaak? Wat als ik daar dit en dit? Maar als je elke dag opstaat en besluit van, ik zou vandaag de beste man zijn die ik kan zijn. Dan wanneer die dag aankomt, dat je naar zit te kijken, wanneer het aankomt, dan is die morgen, wordt vandaag. En wat doe je vandaag? Vandaag ga ik weer besluiten om de beste man te zijn die ik kan zijn. Hetzelfde omhoog hetzelfde wanneer we te maken hebben met het christendom van de vraag is wat als ik in de toekomst val vaak als ik mensen kan zo ja maar ik ga misschien weer vallen ik ga misschien weer in de drugs weer in de pornografie weer in, de, in dat slechte leven dat ik had weer in dat en dat dan zeg ik van luister je zit te denken aan een toekomst dat misschien nooit aan zou komen en als het aankomt zorg ervoor dat je leeft in de vandaag vandaag zal ik besluiten ik en mijn huis wij zullen de heren dienen en dat was een sleutel voor mij om angst, de angst dat ik had over de toekomst te overwinnen in mijn leven. En wij hebben angsten, we hebben vaak angsten. Een andere angst dat ik had een keer, ik was ziek, ik had hoofdpijn en ik had een beeld hier op mijn achterhoofd. En als natuurlijk, als de meest professionele persoon ging ik naar Google. <lacht> en natuurlijk op Google. Wanneer je drukt, bult, achterhoofd, hoofdpijn, natuurlijk ga je dood. Je gaat dood. Je, is, er is geen oplossing. Je gaat dood. En ik ging, op, ik ging op Google en ik ging zoeken, zoeken, Google, Google. En natuurlijk dacht ik, ik heb een tumor, ik ga dood. Ik, ik, ik, ik. Ah, dit is, dit is, ik ga dood, ik ga dood. En angst begon weer op te spelen. Wat bleek, ik had gewoon een lymfeklier, opzwelling, ontsteking, ik weet niet wat het was. Het was iets kleins. Maar. Angst heeft de neiging om ons te verlammen met dingen die misschien nooit zullen plaatsvinden in ons leven. De meeste dingen waar jij over bang bent zullen misschien nooit plaatsvinden. Wanneer mensen naar mij toe komen en ze zeggen van ik ben ziek of een familielid van mij is ziek en we gaan die persoon kanselen, of gaan helpen. Het eerste wat ik zeg is, wat zegt de dokter? Oh nee, de dokter um, weet het nog niet. Oké, okay, rustig. Je weet het nog niet. Ga niet met je hoofd allerlei scenario's denken. 99 scenario's. En dit is het en dat is het. En je zet allemaal dingen in je hoofd te spelen. Dat misschien niet zullen plaatsvinden. En angst is een krachtige wapen voor de vijand. Angst is een krachtige wapen voor de vijand. Ik heb geleerd op school wat... wat wat zij deden vroeger, wanneer ze gingen vechten land tegen land en ze gingen leger tegen leger, vaak gingen ze met trommels eerst. De hele boel gelijk. Waarom? Ze wilden angst opwekken in de tegenstander. Want waarom zou ik jou aanraken als ik jou met één gedachte kan verlammen? Waarom? Waarom zou ik je aanraken, waarom zou ik aan jou komen als ik jou met één gedachte van ver kan verlammen? Waarom zou ik op jou schieten als ik met begeleid al angst in jou kan teweegbrengen? En angst is een krachtige wapen van de vijand dat gebruikt wordt tegen ons leven om ons te verlammen, om geen stappen te nemen in het leven. En velen van ons zitten vast en gaan niet vooruit omdat we vastzitten in angsten dat zijn geplaatst in ons leven, Gedachten dat zijn geplaatst. In ons leven. En we nemen geen stappen. En we gaan niet vooruit. En, en je durft niet te trouwen. En je durft niet een stap te nemen. En je durft niet dat te doen. Je durft niet dit te doen. Want je hebt de angst. Dat er iets kan plaatsnemen. In ons leven. Wat als? Wat als? Wat als? Wat als het gebeurt? En de dus mis geeft ons hier. Eigenlijk geeft hij ons een vaccin of een medicijn tegen de angsten van ons leven. En als we gaan lezen in vers 4, als we gaan lezen in vers 4 van Psalm 23, dan zegt hij: Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij. Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Volgende vers. U maakt voor mij de tafel gereed. Voor wat? U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ga terug naar vers 4. Hij zegt. Al ging ik ook door een dal. Vol van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. En hij geeft ons. Ik weet niet of je het hebt gezien. Maar hij geeft ons een medicijn. Tegen de wat auzen. Van ons leven. De wat als van ons leven. Ik ben aan het werk aan mijn grappen. Ja, het komt goed. Het wordt, het wordt beter. Ik, ik, ik kom eraan. Ik kom eraan. Hij, hij geeft ons een medicijn voor de wat als ritissen van ons leven. Wat als, wat als. Zeg met mij, wat Wat als. En zeg nu, en ook al. Wat als? Zeg met mij wat als? Dat is de angst. Oh, wat als? Wat als? Wat als? Wat als? Zeg nu met mij. En ook, al. en ook al. Je hebt zojuist de medicijn gekregen dat je nodig hebt. Amen. Amen. Amen. Dus zo'n mis zegt ons hier. En ook al ga ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Dat is het, de angst komt met de gedachte, wat als? Moedigheid in ons leven, vrijmoedigheid in ons leven, Kom met het concept en ook al ga ik er doorheen. Wie is met mij? Wie is met mij? En ook al ga ik, en dit is, dit is je, moet het, je moet het luisteren alsof David het zit te zeggen. Hij zegt niet... En ook al ga ik door een dal vol van de schaduw van de... Nee, nee, nee. Hij zegt het met vrijmoedigheid. Hij zegt even van... En ook al ga ik door het dal vol van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen. Waarom? Want u bent met mij. Het is alsof je loopt met een, met een bodyguard naast jou. En je zegt... En ook al ga ik door een dal vol van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen. Want u bent met mij. Wat als. En ook al. En ook al, en ook al ga ik er doorheen. Ik zal niet vrezen, want u bent met mij. De salmis zegt, u bereidt, volgende vers. Nee, nou, ga terug. Hij zegt, terug, sorry. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Een herder in de tijd had een staf en een stok. De stok was om te slaan. Om de schapen soms te slaan of soms te kijken of ze iets slechts hadden. Maar vooral voor de wolven, voor de uh, dieren die, die, die de schapen wilden opeten, was de stok voor dat. De staf was om te begeleiden. Hij zei, uw stok, uw stok van autoriteit, van kracht en uw staf van begeleiding vertroostte mij. Ik ben rustig. Volgende vers. U maakt voor mij de tafel gereed. Voor de ogen van mijn tegenstanders, u zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit oog over. Hij zegt, u bereidt voor mij een tafel voor, voor de ogen van mijn tegenstanders. Dus niet alleen hoef ik niet bang te zijn, maar hij zegt voor ook, ik ben niet bang plus, hij bereidt voor mij een tafel voor. Wat betekent dit? Dit betekent, het is feest. Maar er zijn vijanden, er is een dal vol schaduw van de dood en al die Ja, maar hij is met mij. Dus het maakt niet uit waar ik doorheen ga, want je gaat er altijd doorheen. Het is nooit je eindhalte. Het is altijd een tussenstop. Je gaat er doorheen, al ga ik door een dal vol schaduw van de dood. Hij bereidt voor mij een tafel voor, voor de ogen van mijn tegenstanders. En een tafel staat altijd voor feest staat altijd voor viering. En natuurlijk, omdat ik van jullie hou, wil ik het zo um, visueel mogelijk maken. Dus ik wil vragen of Fabio en Quincy en, en Heinrich de tafel naar voren kunnen brengen. Hij zegt, u maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Dus, ik, heb, ik wil eerst dat je dit, dit onthoudt. Ik heb geen vrees... Maar ik heb vreugde. Geen vrees. Zet hem maar daar Geen vrees. Maar vreugde. Kun je dat zetten voor mij, Lucie? Geen vrees. Maar vreugde. Dat is de eerste stap dat we moeten weten wanneer wij vrees ervaren van... Luister, ik ga niet vrezen... Want ik heb vreugde. Er staat voor mij, zegt hij, de Hij wie Hij, de Herder bereidt een tafel voor mij voor voor de ogen van mijn tegenstanders. En de kans is groot dat jouw vreugde in het leven wordt gedamd door vrees. Volgen jullie mij? Vrees is zo verlammend... Het is zo aanvallend, dat het niet alleen maar even iets doet. Nee, het neemt de vreugde van je leven weg. Het verlamt jou. En hij zegt hier, wees niet bang, maar verheug je. Want de Heere heeft een tafel voorbereid voor jou. Voor de ogen van mijn tegenstanders. Vandaag zijn jullie mijn tegenstanders. Heel eventjes als illustratie. Het yes? is heel eventjes niet... Niet boos worden mij. Yes? En wat zegt Joel? Laten we lezen in Joël 2.21. Joel Joël 2, 21. Joel 2 21 zegt ons. Hij zegt als volgt. Wees niet bevreesd, land. Verheug u en wees blij. Want de Heere heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd of wees niet bang... Land. Verheug u en wees blij, want de Heere heeft grote dingen gedaan. En wat angst probeert te doen in ons leven, is de vreugde weg te halen van ons leven. Maar God probeert ons duidelijk te maken hier, dat we een heleboel dingen om ons heen kunnen hebben. Een heleboel vijanden om ons heen, een heleboel schaduw om ons heen. Maar te midden van dit alles heeft hij een tafel voorbereid. Voor de ogen. Mm, lekker, een beetje zuur. Voor de ogen van mijn tegenstanders. En Joel zegt dus als volgt: 2:21. Joel zegt: Wees niet bevreesd, want verheug en wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Een vraag: Lijkt jij op de schaduw. Let jij op wat er om je heen gebeurt, of let jij op wat Hij voor jou heeft gedaan? Dat is mijn vraag voor jou. Jij die angsten wilt overwinnen in jouw leven. Jij die beangstigend rondloopt. Let jij op wat er om je heen gebeurt? Let jij op de schaduw om je heen? Of let jij op hetgeen Hij voor jou klaar heeft? En ik garandeer jou, jij kunt je vrees overwinnen met vreugde. Jij kan het overwinnen met vreugde in de Heer. want de vreugde is niet zomaar een, een illusie, want wij, wij christenen zijn daar heel goed in. Wij doen alsof er niks aan de hand is, we komen hier allemaal heilig doen, alsof er niks aan de hand is. Nee, dat is het niet. Het is niet, ik doe alsof er niks aan de hand is. Nee, het is, er is, is een heleboel aan de hand, geloof mij, maar mijn vreugde is geankerd, niet in de situatie, mijn vreugde is geankerd in mijn vader, in mijn God. ...en de tafel dat hij voor mij klaar heeft gemaakt. En je focus... ...is belangrijk. Focus je op de schaduw om je heen? Focus je op het feit dat je misschien aan het einde van deze maand... ...niet al je rekening kunt betalen? Of focus je op het feit, op het feit dat hij de laatste keer weer heeft voorzien in jouw leven? Focus je... Op het feit dat, dat je misschien ziek bent. En dat je, dat je misschien zelfs je dood kan worden. En het gaat allemaal ophouden of wat dan ook. Of focus je op het feit dat ook al ga ik hier doorheen. Want zelfs de dood is een passage. Het is nooit een eindhalte. Het is altijd een, een, een, een tussenhalte. Ook al ga ik hier doorheen. Hij heeft een plek voor mij klaarstaan in de hemel. En de vrees in ons leven wil vaak de vreugde van ons leven dempen. Want waarom? Want het einddoel van vrezen, het einddoel van angst, is om jou levensloos en krachtigloos achter te laten. Oh, oh het gaat niet goed komen, het gaat niet goed komen, ik kan niks doen. Dat is het doel van angst. Angst wil je helemaal paralyseren, en geen, en zodat je geen kracht meer hebt. Maar de Bijbel zegt, de vreugde van de Heere is mijn kracht. En daar waar je krachteloos bent door middel van angst, zegt God. Als je gewoon de vreugde hebt van de Heer, dan zul je weer kracht ervaren. Want mijn vreugde is in Hem. Mijn vreugde is in Hem. Mijn vreugde is in Hem. Dus ik heb geen vrees. Maar ik heb vreugde. Ten tweede, ik let niet op de vijand. Dat is het tweede dat ik voor jullie heb. Ik let niet op de vijand, maar ik let op de vader. Belangrijk, heel belangrijk. Ik let niet op de vijand. Ik let op de vader. En dit is heel belangrijk, want jouw aandacht bepaalt jouw angst. Jouw aandacht beheerst jouw angst. En mijn vraag is, jij die God, waarbij God een tafel heeft voorbereid voor jou. Ten midden van al jullie tegenstanders van mij. Ten van al, let jij op de tegenstanders? Of let jij op de vader die de tafel heeft voorbereid? Waar ligt jouw focus? Waar ligt jouw aandacht? Want je aandacht bepaalt jouw angst. Want als ik mijn angst heb. Als ik mijn focus heb op mijn tegenstanders... dan zal ik sowieso vrezen. Wat was er gebeurd met Petrus? Jezus zegt tegen Petrus... Petrus, kom, kom op water lopen. Jezus was al op water aan het lopen. Petrus ging op water lopen. Hij zag Jezus. En zolang hij naar Jezus keek... zolang zijn focus en zijn aandacht was op Jezus... dan was er een wonder. Maar wanneer zijn aandacht gericht werd op de golven... toen kwam er angst en ging hij zinken. Waarom? Waarom? Want je aandacht bepaalt jouw angst. En je aandacht is belangrijk. Je aandacht is belangrijk. Wanneer je te maken hebt met vijanden. Wanneer je te maken hebt met situaties die jou willen worgen. Die jou willen stillen. Die jou willen killen. Het is belangrijk dat je weet waar je aandacht op gericht is. En je negeert het niet. Zoals ik net zei, Je negeert niet dat er vijanden zijn. Je herkent het. Maar je herkent het niet. Ik hoor jullie mij volgen vandaag. Je herkent het. Ja, ze zijn om me heen. Maar ze hebben geen autoriteit over mij. Je herkent het. Maar ik herken jou niet als autoriteit over mijn leven. Ik herken. Ik weet dat je er bent, duivel. Ik weet dat je er bent, vijand. Ik weet dat je er bent, ziekte. Ik weet dat je er bent. Ja, ik herken jou. Maar ik herken jou niet. Je hebt geen autoriteit over mijn leven. Ik ga rustig hier... Ah, mm. Ja, bent daar, maar... Nog mm. ah. Waarom kijken jullie naar mij? Ik herken jullie, maar ik herken jullie niet. En als christen moet je op een positie komen... waarbij jij kan zitten en kunt zeggen van... Ik weet dat het, dat zijn allemaal rekeningen, dit zijn allemaal dingen. Dit zijn al, ja, ja, oké. Okay. <tiedacht> ja, ik herken je blauwe briefje van Belastingdienst. <tiedacht> maar ik herken je niet. <tiedacht> Wou betalen alsjeblieft niet zeggen. <tiedacht> ja, ik herken je, Vijon. maar. Ik erken jou niet. Weet je, een keer een keer toen ik klein was, was ik bijna verdronken. Er is een heleboel met mij gebeurd, pit voor mij. De duivel wil, de duivel wil mij afmaken, hij wil niet dat ik... Hij weet dat God grote plannen heeft in mijn leven. Halleluja! Oké, okay. een keer... Rustig, rustig. Rust. Een keer toen ik klein was, was ik bijna verdronken. Waarom? Ik kon niet zwemmen. Ik had tegen iedereen gezegd, ik kan niet zwemmen. Maar een jongen wilde leuk doen en ze duwde mij in het zwembad. En ik was aan het verdrinken. Jullie herinneren het vast wel. Um, ik was aan het verdrinken, verdrinken en toen kwam, ik weet niet meer wie, iemand had wij gered uit het water gehaald uit het zwembad. En dat was weer goed gekomen. Maar wat was er weer gekomen? Angst. Mijn, ik was bang voor water, ik was bang om te zwemmen. Nee, ik ga verdrinken, ik ga dood. Ik wil dat niet weer meemaken, ik wil dat niet weer meemaken. En nu, vandaag, de dag, hou ik van water. Ik hou van zwemmen. Ik hou van, van een, een ruwe zee springen in de golven. Ik, hou, ik ben soms te erg dat mijn ouders zeggen, ga alsjeblieft niet te ver. Je moet limiet hebben in leven. je leven. Kom op, je moet grenzen stellen. Soms zeggen ze, dat, ga niet te ver, rustig, rustig. Ik hou ervan. Maar hoe ben ik gegaan van het haten en trauma hebben voor water, naar nu het houden van? Wat is er gebeurd? Ik herinner mij dat mijn ouders, mijn vader bijvoorbeeld, namen mij mee naar de zee en gingen mij beetje bij beetje in het water zetten. En we gingen in het water en dat was angstig, maar wat, wat, wat, wat zeg je meestal als ouders... Wat zeg je dan? Kijk naar mij. Kijk naar mij. Rustig. Rijks aan de hand. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Kijk. En we gaan iets dieper in het water. Kijk naar mij. Ha, ha, ha. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Waarom? Want de aandacht en de focus was niet op het water. De aandacht en de focus was op de vader. Kijk naar mij. Focus op mij. Ik heb de controle. Ik heb jou in mijn handen. Maak je niet druk om wat er allemaal is. Maak, je zult niet verdrinken. Want je bent met de vader. En ik wil jou zeggen. Dat wat jou wilt verdrinken vandaag. Is hetgeen waar je van zult genieten. Dat je zult zeggen. Ja. Hij of zij wilde het. Of de situatie wilde het. Maar. <lacht> Mijn focus is op de vader. Dus. Heel belangrijk christenen. Christenen die altijd met rare theorieën komen, alsjeblieft, heel belangrijk. De aanwezigheid van God betekent niet dat er geen tegenstanders zijn. De aanwezigheid van tegenstanders betekent niet dat God niet aan je tafel zit. Wij maken allemaal rare theorieën. Oh, het gaat slecht met jou. Nee, God houdt niet meer van jou of wat dan ook. God's hand is weg van jou. Nee, nee, nee. De aanwe Ze kunnen allebei aanwezig zijn. Beter nog... Als zij aanwezig zijn, betekent het. Oh, wacht, er is vast wel een epische tafel voor mij klaar. Zij zijn aanwezig, maar als zij aanwezig zijn, betekent het dat mijn God aanweziger is. Zij zijn dichtbij. En, en hoe dichter bij de vijanden, hoe dichter bij God is. Wauw. Ik hoop dat een paar mensen al de bevrijding voelen in hun leven van angsten. Dat zou willen. Laten verdrinken. Hoe dichterbij de vijand, hoe dichterbij God is. Want de tafel moet klaarstaan. het maakt niet uit hoeveel en hoe dichtbij ze komen. De tafel staat voor jou gereed. De viering staat klaar. De rust staat klaar. Let niet op de vijanden. Let op de vader. Let niet op de dingen om jou heen. Dat jou de angst willen brengen. Maar let op de vader. Die een tafel voor jou klaar heeft gemaakt. Want anders zul je niet genieten van wat hij voor je klaar heeft. Je zult niet kunnen genieten. Voor wat dan voor hij voor ons klaar heeft. En het enige wat wij moeten doen. Wanneer we te maken hebben met vijanden. Jullie raden het al. Het enige wat we moeten doen is. Eten. Daarom mijn laatste punt voor jullie. Niet vechten, maar voeden. Niet vechten, maar voeden. Geloof me, ik ben sterk, maar ik kan niet van jullie allemaal winnen tegelijk. Ik kan niet van mijn vijanden winnen. Ik hoef niet van mijn vijanden te winnen, want het is niet mijn strijd. Wie verdedigt mij? Mijn herder. Wat zegt hij? Uw stok en uw staf troosten mij. Niet mijn tanden. Een schaap heeft geen tanden om te vechten. Een schaap eet gras. We hebben het hier over een schaap. Een schaap kan niks doen ten opzichte van wolven. Een schaap kan niks doen ten opzichte van beren, van leeuwen. Ik kan niks doen, want mijn tanden kunnen niks aan. Wat zegt hij? Mijn kracht en mijn spieren troosten mij. Nee, nee, nee. Mijn wapens en mijn, mijn, mijn intelligentie troosten mij. Hm, ook niet. Hij zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik weet met wie ik loop. Ik weet met wie ik te maken heb. Tweemaal toe. Ik weet met wie ik te maken heb. Eén, ik weet met wie ik te maken heb. Vijanden. Maar boven alles, ik weet met wie ik te maken heb. Mijn vader. Ik weet... Met wie ik te maken heb. Dus ik ga niet vechten. Ik ga voeden. En dat is wat God wil voor ons. Want velen zijn moe. En God wil simpelweg, dat je relax. Ga rustig zitten. Ga rustig zitten. Wat zit je te vechten? En allerlei strijden en, en dingen in jouw leven... dat niet aan jou ligt om te vechten. En de beste manier om om te gaan met je vijanden is simpelweg om te genieten. Oh, je wilt me raken. Oh, okay. oh, is het al gelukt? Waar ben je dan? Waar ben je Ik zie je wel. Ik weet dat je er bent. Maar mijn vader is met mij. En de vijand is geen factor in jouw leven. Hij is slechts een toeschouwer. Het, uh, Mijn god, ik ben aan het spreken aan jullie volgen. De vijand is geen factor in jouw leven. De vijand is slechts een toeschouwer van jouw leven. De vijand dacht dat hij de leven van Jozef aan het verpesten was. Ja, verkocht door zijn broers. Ja, in de gevangenis gegooid. Ja, ze hebben van alles gedaan. En de vijand dacht van, oh, ik ben zijn leven aan het verpesten. Hij dacht, ik ben een factor. Je was geen factor, je was slechts een toeschouwer van hoe God hem zou plaatsen op een, op een, in, een, in een troon boven alle machten die er waren daar in die tijd. Vijand, je bent geen factor, je bent een toeschouwer. Want wat zegt de Bijbel? Alles werkt ten goede voor degene die hem lief hebben en die, die geroepen zijn. Ja, je hebt het een kwade gedacht. zei Jozef in hoofdstuk 50 van Genesis. Maar ik heb het een goed, uh, maar God heeft het een goede gedacht. opdat een groot volk gered mag worden. En de vijand denkt vaak dat hij een factor is. En jij moet weten, wacht, wacht, wacht. Oké, okay. relax, relax, relax. Ga maar rustig zitten. De vijand is geen factor. Hij is slechts een toeschouwer. Waarom? Wat, wat, wat was onze eerste preek in deze in deze um, serie. We moeten hem de controle geven. Toch? Als hij de controle heeft. Dan als hij de controle heeft. En de vijand wil aan jou zitten. Langs wie moet hij gaan? Langs God. Als God de controle heeft over jouw leven. En de vijand wil jou aanraken. Langs wie moet hij gaan? God. Dus als er ook iets plaatsvindt in jouw leven. Dan weet je ook. Het gebeurt alleen omdat God het heeft toegelaten. En hij weet dat ik dit kan, doorheen kan gaan. En hij weet dat ik door deze vallei kan gaan. Want soms gaan we door valleien. Soms is er schaduw. Soms is er zelfs dood. Het is er. Het is niet nep. Het is realistisch. Maar God weet wat we aan kunnen En hij heeft de controle over ons leven. Zie één Koningen. 1 Koningin 19 en koningin 19, vers 2 zegt ons een mooi verhaal. Het zegt ons... Toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen... De, de goden... Elia was een profeet, even achtergrond. Elia was profeet, Isabel was een slechte koningin. Okay? Um, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd... Uw leven niet zou maken als het leven van één van hen. Wat was dit? Dit was een bedreiging voor Elia. Wat gebeurde er met Elia? Hij kreeg angst, gaan we niet lezen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Judah toebehoort, en liet zijn krijg daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstrijk zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Dat is het, hè, angst. Het is genoeg. Dat doen soms kinderen met ouders. Genoeg! Het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren. Want ik ben niet beter dan mijn vader. Kijk hoeveel. Deze man heeft Hij had vier uit de hemel laten vallen. Maar één gedachte van angst. En hij zegt, ik ben niet beter dan mijn vader. Hij heeft vier uit de hemel laten vallen. En angst stuurt hem naar een woestijn. Hij ging onder een bremsstruik liggen, slapen en zie een engel raakte hem aan en zei tegen Wat zei hij tegen hem? Sta op, eet. Wat zei hij? Sta op, eat. Oh, ik heb het niet alleen gelezen, ik lees het ook. Hij zegt, sta op, eet. Ga verder. Volgende. De engel van de heren kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei... Sta op, eet, want de weg zal te zwaar voor u zijn... Toen stond hij op, at en dronk. En liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten. Tot aan de berg van God, de Horeb. Dat is een epic eten om 40 dagen en 40 nachten te lopen. Maar in ieder geval, wat zei de engel tegen hem? Sta op, eet. Angst wil jou verlammen, het wil jou stoppen, het wil jou belemmeren, het wil jou tegenhouden. Van de vreugdes van je leven. Van wat God wil doen in jouw leven. En wat God van jou, vandaag tegen jou wil zeggen is. Relax. Ga door met wat je aan het doen bent. Relax. Ga door. Sta op. Eén, Er is genoeg voor mij. Er is genoeg. Ik heb genoeg vreugde voor jou. Ten tijde van angst, ten tijde dat wij belemmerd worden, moeten wij niet toelaten dat wij onszelf gaan aanvallen. Want vaak is het niet alleen de vijand, de vijand gooit de gedachte, maar jij belemmert jouzelf. Jij stopt met eten, je gaat en je sluit jezelf in je kamer, je sluit je gordijnen dicht, je, je, je wil niet opstaan. Oh, werk weer, oh, dit, dit dat en dat weer en dit dat. Sta op, eet. Kijk wat hij allemaal voor jou klaar heeft staan. Kijk hoeveel zegeningen hij voor jou heeft. Kijk hoeveel hij voor jou doet. Ik ga niet vechten. Ik ga mezelf voeden. Met het woord voeden in zijn aanwezigheid. Yeah. Je gaat nog niet dood, Elia. Elia dacht, hij gaat dood daar. Ik wil dood, dit, ik ben erger dan mijn vader. Dit dat. God zegt tegen hem, sta op man, eet. Sta op, eet. Twee keer toe. Sta op, eet. En Elia dacht: het is voorbij. Want dat doet angst met je. En laat je denken: het is klaar. Maar Elia had nog zoveel te doen. Er waren, Elia dacht: hij was eenzaam. Maar God zei tegen hem: er zijn nog zoveel duizenden profeten die daar zijn. Angst geeft jou rare gedachten. Angst verlamt jou. Angst wilt. Jou laten vechten, maar God zegt tegen jou vandaag: voed jezelf. Voed jezelf met mijn woord. Voed jezelf met mijn aanwezigheid. Voed jezelf met wat ik allemaal voor je klaar heb. Let niet op de vijanden, let op mij. Hé, hey, kijk, kijk, kijk, kijk. Het is maar water. Het is maar water, kind. Kom, kom, kijk. Het is maar. Het, het, het, ik weet, het is groot. Het is diep water. Maar je gaat niet verdrinken. Je bent met mij. Je bent met mij. Daarna zegt hij, u zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dus ik ervaar niet alleen vreugde, ik ervaar overvolle vreugde. God heeft niet alleen zoveel voor mij, maar hij heeft zoveel, dat ik zelf niet meer weet wat ik ermee moet doen. Mijn beker vloeit over. Dat is het geluid van zegen. My God, ik ben een preek in zanslaap. Dat is het geluid van zegen. Mijn beker vloeit over. Dus ik ga ik ga niet angstig leven en ik ga niet alleen maar normaal leven. Ik ga een overvolle... vreugde leven, want u ...bent met mij. God zegt vandaag tegen jou... ...ga maar lekker rustig zitten. Relax. Relax. Hij is met jou. Laten we even opstaan. En laten we even zitten. Je boos worden op mij. Maar ik wil dat je dat realiseert. Dat je dat ervaart... Strijd de rust binnen van God. Want we zijn allemaal zo... Ik moet dit en ik moet dat. En God wil like... Ga zitten vriend. Ga rustig zitten. Je hebt sowieso niet de controle over de vijanden. Als de wolven jou zullen echt zullen aanvallen... Heb je sowieso niks dat je kunt doen. God zegt tegen jou... Ga rustig zitten. En nu gaan we echt opstaan. We gaan afsluiten. Ga maar rustig zitten... Ga maar rustig zitten. Ga maar rustig zitten. Ik ga niet letten op mijn vrees. Ik ga niet leven en, zijn en blijven in vrees. Maar ik zou leven in vreugde. Ik zou niet letten op mijn vijanden. Maar ik zou focussen op mijn vader. En ik ga niet vechten. Niet vechten, alsjeblieft. Niet vechten, niet gaan vechten. Niet proberen allerlei dingen zelf op te lossen. Nee, ik ga niet vechten, maar ik ga mezelf voeden. Mezelf voeden. Mezelf voeden met alles wat God klaar heeft staan voor mij en mijn leven. En vandaag... Deze week toen deze plek aan het voorbereiden was... liet God mij voelen dat er mensen zijn die leven in angsten. Die dingen... God heeft me laten voelen dat er mensen zijn... die een hoofd, een gedachte... dit ding dat je hier hebt, deze hersenen dat je hier hebt... dat, dat het niet zo is, maar dat het zo is. Met allerlei dingen... Waar je doorheen gaat met allerlei dingen dat je meemaakt. En je zit te vechten en te doen en te handelen en te vechten. Je wil niet rusten, je wil niet rusten. En als je niet rust krijg je burn-out, als je niet rust krijg je stress. Als je niet rust ervaar je allemaal kwalen in jouw leven. Want God heeft ons niet geroepen om zo te leven. Treed zijn rust binnen. God wil vandaag dat je zijn rust binnentreedt. Hij wil dat je vandaag zijn rust binnentreedt. Je hoeft niet angstig te zijn. Ik weet, de ziekte is erg. Ik weet, je familie ziet er niet uit zoals je het zou willen dat eruit ziet. Ik weet, je kind ziet er niet uit zoals je zou willen dat je kind eruit ziet. En ik heb het niet over uiterlijk. Ik heb het over innerlijk. Ik weet dat het er niet uit is hoe jij het zou willen. Ik weet het. Ik weet het. Maar God zegt rustig, eet, geniet. Want ik heb de Focus on me and focus it on You unravel me yes. with a melody, You surround me with us to sing for all